De rechter, première comparution door Alain Frank. Nederlandse vertaling, Josephine Soer. Regie, Rob Gierets. Dag binnen. Dag meneer. Gaat u zitten. En nee, niet daar, op de stoel. Uw naam is Ludon Arlette Yvonne Marguerite, geboren te Le Tigny, al hier, leeftijd 19 jaar, beroep verkoopster. U woont bij uw tante, de weduwe Lussac, eigenaresse van een klein huis waarin ze tevens woonachtig is, te Nogent-sur-Marne. U bent momenteel ingesloten in het huis van bewaring te petit roquette. Jawel, meneer. U wordt beschuldigd van diefstal gepleegd tussen 2 en 21 mei jongstleden... ten nadele van uw werkgeefster, mejuffrouw Sorbier, Gisèle-Eloise, eigenaresse van een zaak in damesconfectie en fijne u verschijnt hier voor de eerste keer voor ons, Jaladieu, rechter van instructie, hierbij terzijde gestaan door een griffier. Volgens artikel 114 van het wetboek van strafrecht wijs ik u erop dat u het recht hebt om geen enkele verklaring af te leggen. Deze waarschuwing is opgenomen in het proces-verbaal. Bent u al voorzien van rechtskundige bijstand? Rechtskundige bijstand? U kunt een verdediger kiezen. Oh, oh een advocaat. M maar ik ken niemand. In dat geval kan ik er een voor u aanwijzen. Is dat verplicht? Nee. De wet geeft u het recht om uw eigen verdediging te voeren. Laat mij uw beslissing maar weten bij uw volgend verhoor. Ik dank u, mevrouw, u kunt gaan. Is dat alles? Voor vandaag wel, ja. Gaat u mij dan niet ondervragen? Bij de eerste voorgeleiding is mijn taak slechts het vaststellen van uw identiteit en het opnoemen van de delicten waarvan u verdacht bent, meer niet. Oh. Ik dacht dat. Nou ja, ik hoopte dat het vandaag allemaal achter de rug zou zijn. De justitie heeft minder haast dan u, mevrouw. Het vooronderzoek kan weken, soms maanden duren. Ja, de zaak is weliswaar eenvoudig. Nou, daarom juist. Ach, kunt u niet alstublieft. Hoe laat is het? Nee, ja, goed dan. Als u daar prijs op stelt, dan kan ik u ook meteen ondervragen. We winnen daar tijd mee. Erg graag als het kan. Goed dan. Giveer, wilt u noteren dat de verdachte verzoekt om zonder uitstand te worden gehoord... ...en dat ze afziet van rechtskundige bijstand? Jazeker. Wel nou, nu. Er is op 21 mei een klacht ingediend door uw werkgeefster. Sinds ongeveer drie weken heb ik herhaalde malen geconstateerd... ...dat er goederen verdwenen waren uit mijn magazijn. Ik verdenk mijn verkoopster van deze diefstallen sinds zij op 2 mei bij mij in dienst kwam. Die verkoopster bent u, Adelaide Ludon... Ja, meneer. Naar aanleiding van deze klacht heeft een politieman post gevat bij de deur van de winkel... ...en u gevraagd om uw tas open te maken in tegenwoordigheid van juffrouw Sorbier. Eerst hebt u dit geweigerd, vervolgens hebt u daarin toegestemd. Ik had toch zeker geen keus? En de politieman heeft vastgesteld dat u een wolle trui bij u had... ...die de aanklaagster formeel herkend heeft als zijnde haar eigendom. Het prijskaartje in haar hand hing er nog aan. Nadat u al dus op hedendaad betrapt was, is er een huiszoeking bij u gedaan. Al waar meerdere ontvreemde kledingstukken werden aangetroffen. Geeft u dit alles toe? Jazeker. Ik heb dat al gezegd tegen de commissaris. Mevrouw Sorbier heeft een lijst opgesteld van de gestolen goederen. Ik lees hem u voor. Twee nylon onderjurken. Een vest van Nama konijnenbond. Een katoenenjurk. Zeven paar kousen. Een rok. ...nog enkele kledingstukken tezamen... waarde waardevertegenwoordiger van ongeveer 700 francs. Jawel, maar ik heb dingen teruggegeven... ...en dan is het bedrag veel minder. Dingen die u heeft teruggegeven? Bedoelt u de dingen die men bij u thuis gevonden heeft? Ja. Dat is wat anders. Niets bewijst dat u de bedoeling had... ...om die terug te geven. Integendeel. Er zijn zelfs kledingstukken die u ontvreemd hebt... ...en die niet teruggevonden zijn. Bijvoorbeeld een nylon onderjurk... ...en het vest van Namaakbond. Waar zijn die gebleven? Het vest kon ik niet dragen, dat hadden ze gemerkt. Toen heb ik het maar verkocht. Verkocht? Doe maar. Ja, maar niet voor veel, hoor. Dat verandert niets aan de zaak. En de nylon onderjurk? Die heb ik aan een vriendin gegeven. Makkelijk om zo'n manier cadeautjes uit te delen. En was u niet bang dat die plotselinge vrijgevigheid de aandacht zou trekken? Goh, ik had nooit gedacht dat er zo'n geduwel van zou komen... Wat zegt u? U pleegt een reeks diefstallen en u had nooit gedacht dat daar zo'n geduvel van zou komen? U hebt een merkwaardig idee over onze rechtelijke macht? Oh, ja, zo bedoel ik het niet. Ik, ik had nooit gedacht dat ze me zouden arresteren. Toen die kleren bij mij werden gevonden, zei juffrouw Sorgbier tegen de inspecteur dat zij de aanklacht wilde intrekken. En dat klopt, ja. Op voorwaarde dat u het gestolen naar terug zou geven. Nou dan, dan ben ik dan gearresteerd? Uw werkgeefster mag er zo over denken, maar het recht moet gewoon zijn loop hebben. Maar ik heb je van zo'n toch beloofd dat ik alles zal terugbetalen. Ze weet dat ze me kan vertrouwen. Oh ja? Dacht u? Na nou, alles wat u gedaan hebt? Nou ja. Ik zal hard werken. Geld opzij leggen. U kunt inderdaad te werk gesteld worden tijdens uw voorlopige hechtenis, maar... Tijdens mijn voorlopige hechtenis? Wilt u daarmee zeggen dat ik in de gevangenis moet blijven? Maar natuurlijk... Ik kan u toch niet tijdelijk in vrijheid stellen als het vooronderzoek nog niet afgesloten is? Welk vooronderzoek? U weet toch alles al? Ik weet alleen datgene wat u hebt willen vertellen... en ik moet dit nog aan de waarheid toetsen. Verder moet ik zeker weten dat u geen andere misdrijven gepleegd hebt. Wat had ik nou moeten doen? <tie> oh, meneer, alstublieft, help me toch. Ik wil niet terug naar de gevangenis. Dus daarom wilde u meteen verhoord worden. U dacht dat ik alleen maar een paar vragen zou stellen... ...dat u dan weer gewoon naar huis zou kunnen gaan? Ja. Hmm, begrijp me goed, ik ben daar in principe niet tegen. Ik ben eh, helemaal niet zo zeker van dat ik u daar ook een dienst mee bewijs. U zult voor moeten komen. Gaan ze me dan veroordelen? Ja, natuurlijk, dat is wel duidelijk. Misdrijf is bewezen. Zelf bekend. U valt onder artikel 401 van het wetboek van strafrecht. Hier staat een hoogste vijf jaar op. Vijf jaar? Moet ik vijf jaar de gevangenis in? Ach, wel oh nee. Kom nou, dat werd dat toch niet gezegd. Ik, ik kan natuurlijk niet vooruitlopen op het vonnis, maar het zou me toch zeer verbazen als... Nou, kijk nou, je, U bent nog nooit eerder veroordeeld. Oh, nee. Ik, ik heb nooit iets verkeerds gedaan. Nee, in dat geval zou het best wel eens een voorwaardelijke veroordeling kunnen worden. Er zijn inlichtingen over u ingewonnen en die zijn gunstig. Uw tante, mevrouw de Lusac, heeft u na de dood van uw moeder verder opgevoed, is niet zo? Ja, ik was zes jaar toen mama stierf. Tante Marta is altijd zo lief voor me geweest. Als zij me niet bij zich had genomen, had ik niet geweten wat er van me had moeten worden. Heeft uw vader zich nooit om u bekommerd? Hij heeft mijn moeder in de steek gelaten nog voor mijn geboorte. Tante Marta heeft me bij zich gehaald in Ouzan. Ze heeft voor me gezorgd om me naar school laten gaan. Uh, tot uw zestiende jaar. U bent van school gekomen nadat u twee keer gezakt was voor het examen. Ik was niet zo erg goed in leren. Toen heeft Tante Marta mij een vakopleiding laten volgen. En sindsdien heb ik gewerkt. Dat klopt, ja. ...negen maanden vakopleiding en toen in betrekking bij een kostuumnaaister. Daar bent u geweest van 28 augustus tot 17 oktober. Dat is ook niet lang. Die mevrouw heeft me de deur uitgezet. Waarom? Vanwege de man. Hij kon zijn handen niet thuis houden, Dus u begrijpt. Maar ik vond meteen werk in een confectiefabriek. Ook maar voor zes maanden. Het was in een slechte tijd. Ze hadden geen orders meer. En omdat ik er het laatste bijgekomen was, werd ik het eerste ontslagen... Juist, ja. Enkele weken daarna werd u verkoopster bij een kruidenier in Aujan. Ja, tante Marta had hier en daar verteld dat ik werk zocht. En zo ben ik aan die baan gekomen. Maar dat was enig werk, vlakbij waar ik woonde. En de baas was erg aardig. Toch bleef u daar niet lang, van 15 september tot 19 januari. U kon niet helpen, toen ben ik ziek geworden. Daarna kwam u in dienst bij juffrouw Sorbier, waar u pas op 2 mei begon. Drieënhalve maand nadat u uw vorige betrekking had opgezet. Dat kwam door mijn ziekte is ja, allemaal nou, een beetje rommelig, hè? Beetje onevenwichtig. Maar niets verkeerds. Niets dat erop had kunnen wijzen dat... Vertel me dat toch eens. Waarom hebt u die diefstallen gepleegd? Ik weet het niet. Ik kon me niet bedwingen. Al die beeldige kleren. Ik, ik had er zelf zo'n zin in. Ja, stil maar. Ik kan me best voorstellen dat u daar zelf ook zin in had. Maar dat vest dan dat u verkocht hebt? Ik had geld nodig. Had u toch een voorschot kunnen vragen bij u voor Sorbier? Dat heb ik ook gedaan. Ze weigerden. Maar ik was ziek geweest. Ik had geen zin meer. Luister nou eens. Dat, dat, dat begrijp ik niet. U, u woont toch bij uw tante? Ja, wat dat is het er nou juist. Ze was weg daar. Omdat ik geld nodig. Waar was ze dan? Bij familie in het zuiden. Op vakantie? Nou, nee, niet helemaal. Drie jaar geleden is ze geopereerd. En sindsdien is ze altijd moe. Ze had het er al heel lang over dat ze naar die familie toe wilde om uit te rusten. Nou, en toen is Neef Raymond op een dag met de auto gekomen om erop te halen. Begin maart? Toen u ziek lag? Ja, meneer. Waarom heeft die neef u ook niet meegenomen? Het, uh, het is geen familie van mij. Maar van de kant van de man. En ik geloof niet dat die erg dol op me was. Waarom denkt u dat? Ik heb een keer gehoord, toen ik nog klein was, dat hij woorden had met Tante Marta over mijn moeder. Hij zei hele lelijke dingen. Hij, hij vond het verkeerd van mijn tante dat ze mij bij zich had genomen. En hij zei dat ze te veel geld aan mij besteden. Ja. Dus uw tante ging weg. Jawel, meneer. Toch vind ik dat vreemd. Uw tante, die u heeft opgevoed, ondanks de bezwaren van de familie, heeft u altijd veel hartelijkheid en liefde betoond. Oh ja. En toch heeft ze u alleen achtergelaten terwijl u ziek was en niet kon werken. Ze had alles besproken met juffrouw Sorbier voor ze wegging. Zo gauw het beter was, zou ik bij haar beginnen. En u moet niet vergeten dat neef geen man speciaal gekomen was om haar op te halen. Als niemand hem was meegegaan, zou hij boos zijn geworden. Ja, dat kan er wel zijn, maar per slotverrekening was u ziek en u had verzorging nodig. Ik, nou, ik was niet zo heel erg ziek. De dokter zei dat het een uh, lichte bronchitis was. Lichte bronchitis. Hebt u drie maanden niet gewerkt vanwege een lichte bronchitis? Ja. Ja. Nu begrijp ik waarom uw tante u rustig alleen achter heeft gelaten. Lichte bronchitis. U hebt gewoon misbruik gemaakt van haar afwezigheid. Als ze thuis was geweest had u veel eerder aan het werk gegaan. Ik begrijp nu ook waarom u zo dringend geld nodig had. Tante Marta had me wat gegeven voor zijn weg. Natuurlijk. Genoeg voor een paar weken tot die lichte bronchitis over was en u weer aan het werk kon. Maar niet voor drie maanden. Hoe bent u daarna aan geld gekomen? Ik heb het heus niet gestolen. Kom straks wel. Wil eerst weten hoe u eraan aangekomen bent? Nou? Iemand heeft het me gegeven. Iemand heeft het u gegeven. Wie dan wel? Een vriend. Aha. U hebt dus een vriend. Die moet ik nog maar maar verhoren. Ik zal hem laten voorkomen. Het politierapport maakt er geen melding van. Hoe heet hij? Gérard. Gérard wie? Weet u niet. Kent u zijn achternaam niet? Nee, die heeft hij nooit gezegd. Vreemd is dat. Waar ontmoet u hem? Bij mij thuis. Bent u tante hiervan? Nee. Vroeger kwam hij niet, pas nadat ze weg was. Kijk, kijk, kijk. Daar hebben we dus een meneer die u regelmatig op zoeken... drie maanden lang. zonder dat hij ooit gezegd heeft hoe hij heet. Drie maanden lang. Hoe sprak u met hem af? Als hij me wilde zien, dan kwam hij gewoon. Goed. Best. Ik zal dat opsporen. Ze signalement graag. Ze signalement? Ja, hoe hij eruit ziet. Groot, klein. Uh, groot. Bruin haar. Blauwe ogen. Hij is heel knap. Ik heb hem leren kennen in een dancing. Hoe oud? Twintig. Nee, vijfentwintig. Hoe heb hij gekleed? Hij draagt altijd sportieve pakken. Van Engelse stof. En suede instappers. Hij gaat erg goed gekleed. Heeft hij een auto? Een witte met een open dak. Van binnen bekleed met zwart leer. Het is een Italiaanse wagen. Zijn beroep? Hij is student. Zijn beroep? 25 jaar, Engelse sportpakken, een Italiaanse cabriolet en student op de koop toe. Zijn ouders zijn heel erg rijk, Je... ze Je... geven hem veel geld. Juffrouw, ik word niet graag voor de gek gehouden. Maar. Zwijg! Dat is een held uit een stripverhaal. Die Geraar van u bestaat helemaal niet, u verzint me wat. Heus waar, meneer. Zij uit met liegen! Ik wil weten hoe de man heet die u drie maanden lang geld heeft gegeven. Ik wil weten hoe de man u maanden lang geld heeft gegeven. Nou, daar nou, komt er nog wat van. Wie is die vriend? komt er nog wat Ik heb er verschillende. Hun namen. Ik begrijp toch wel dat ze me die niet zeggen. Een nieuw gezichtspunt. Goed, ik zal het laten nagaan. Goed, ik zal het laten nagaan. Hallo? Zij de politie. Heer Zaladieu, rechter van instructie. Goeiedag, inspecteur. Kunt u even voor mij nazien of u een zekere Alette Ludon in uw karte hebt? 19 jaar. Nogent sumane. Ja, dank u, ik wacht. Ja, Ludon met een L. Weet u het zeker? Dank u zeer. Tot ziens, inspecteur. Dank u zeer. Nog een leugen erbij, mevrouw. Uw vele minnaars bestaan al net zo min als uw beroemde Giraar. En nu voor het laatst. Wie is die geheimzinnige vriend? Als hij tenminste bestaat. Hij heet Jacques. Jacques, hoe? Corubert. Jacques Corubert. Ik hoop dat dit nu eens een keer de waarheid is. Ja, meneer, dit is waar. Maar waarom hebt u dat niet meteen gezegd? Dat wil hij niet. Hij wil niet weten dat ik hem ken. Waarom niet? Heeft u meneer soms iets te verbergen? Oh, nee. Hij heeft nooit iets verkeerd gedaan, dat zweer ik. Oh, nee. Wacht eens. Ik heb die naam toch al eens eerder gehoord? Jacques Rubert. Het zou mij niets verbazen als hij eens met de justitie in aanraking was geweest. Nee, nee, vast niet. Ik geloof dat het een overtreding was, nog niet zo lang geleden... Ik meen me iets te herinneren. Hallo, Besson. Hier, is Jaladieu. Heel goed, dank je. jij? Zeg, ik, ik heb een inlichting nodig. Ben jij niet kort geleden bezig geweest met die zaak van een zekere Corubert? Juist, ja, die. Wacht even, dan schrijf ik het op. Juist, ja, die. Ja? Wacht even, dan schrijf ik het op. 3 maart verhoord door de stationspolitie van het Gare Saint-Lazaire. Eén dag doorgebracht in het huis van bewaring. Volgende dag voorgeleid en vervolgens veroordeeld tot drie maanden wegens het zich bevinden op voor hem verboden terrein. Prima. Bedankt. Nee, nee, nee, meer hoef ik niet te weten. Prima. Maar goed aan je vrouw. Tot ziens. Zo. Nu begrijp ik waarom uw vriend het niet prettig vond... als er over hem gesproken werd. Hoe lang kent u hem? Bijna een jaar. Weet u, tante, dat u relaties onderhoudt... met een oude bekende van justitie? Ja, ze weet dat ik hem geregeld zie. O oh ja? En vindt ze dat allemaal zomaar goed? Nee, helemaal niet. Ze heeft gezegd dat ze het niet meer hebben wil. En toch bent u ermee deur gegaan. Hij was zo aardig tegen me. Hij gaf me cadeautjes... en nam me mee naar buiten de stad... Buiten de stad? Ja, naar zijn broer, die woont in Normandië. Maar dat is eigenaardig. Dus die meneer die geen enkele aanwijsbare bron van inkomsten heeft... ...nodigt u een weekend uit om met hem naar Normandië te gaan. Geen weekend? Ik ben er twee weken geweest. Het wordt hoe langer hoe fraaier. die uitstapjes dikwijls voor? Nee hoor, één keer maar. Vlak voor die bronchitis. Jacques wilde dat ik nog langer bleef... ...maar ik moest terug vanwege mijn nieuwe baan bij juffrouw Sorbier. Toen heeft hij me teruggebracht naar huis... Met een trein natuurlijk. Terwijl hij drommels goed wist dat het hem verboden was om een station te betreden. Dat soort knapen trekt zich geen steek aan van een gerechtelijk bevel. Hebt u hem daarna nog ontmoet? Nee. Toen hij s'avonds terug wilde naar de man, toen is hij een inspecteur tegen het lijf gelopen die hem herkende. Ook een strop. Inderdaad, een strop, ja. En die uh, vervelende ontmoeting op 3 maart bezorgde hem dus drie maanden gevangenisstraf. Duur treinreisje. Ik vraag mij alleen af waarom hij dat risico eigenlijk genomen heeft. Hij moest met mijn tante praten. Hij? Waarom? Nou, toen we in Normandië waren, hadden we besloten om te gaan trouwen. En toen is hij mee teruggekomen om het tante Martha te vertellen. Ze vond het zeker niet zo prettig nieuws. O, jawel. ze zei dat ze het goed vond. Ze wilde alleen dat we nog een beetje zouden wachten... Tot ik 21 was. Dus Corubert nu zijn ze goed als verloofd. Jongen met een strafblad. Dat doet u straks geen goed als uw zaak voorkomt. Zie je nou wel? Ik had niets moeten zeggen. Het is wel zo dat uw naïviteit in uw voordeel pleit. Ik denk dat ik er een psychiater bij hou. Waarbij? Bij mij? Maar ik ben toch niet ziek? Wel nee, natuurlijk niet. Maar bent u in de jeugd erg zenuwachtig geweest, wel een stuipen gehad als baby? Nee, uh, wel last van hoofdpijn. Tante Marta is toen met me naar de dokter geweest. Een specialist? Dat weet ik niet. Uh, hij heeft mijn hoofd onderzocht. Ik, ik kreeg een soort kap op met elektrische draden. Dan is er toen een encefalogram van u gemaakt. Wat was de uitslag? Dat weet ik niet. Nou, zullen we het hier maar bij laten. Ik moet met uw tante praten, ik zal haar laten oproepen. Die kan niet komen. Ze is bij neven Is ze nog niet terug? Ze weet dat u bent gearresteerd? Nee. Dat weet ze niet. Hebt u haar dan niet geschreven vanuit de gevangenis? Nee. Waarom niet? Ik weet haar adres niet. Maar juffrouw, wat is dat voor onzin. Heeft ze daar niets meer van zich laten horen sinds haar vertrek? Oh jawel. Ze heeft me een paar kaarten gestuurd. En het poststempel dan? Er stond dat de naam van een stad op of van een dorp. Dat zou wel. Daar heb ik niet op gelet. Hebt u ze bewaard? Nee, meneer. En moest u haar de post niet doorsturen? Zoveel post krijgt ze niet. Alleen haar ouderdomsrente. Ik heb op het postkantoor geprobeerd om dat voor haar te innen... maar ze wilden het me niet geven. Ja, u weet natuurlijk ook niet wanneer ze terugkomt. Nee, meneer. Ik ben niet van plan om te wachten tot het mevrouw uw tante belief terug te komen. Ik laat haar opsporen. Maar aangezien u niet weet waar ze is... dan kan dat wel lang duren en al die tijd blijft u in voorarrest. Ik probeer u toch te helpen? Ja. Hoe heet die beroemde neef? Nee, toch. U gaat me toch niet vertellen dat u dat ook niet weet? Tante Marta had het altijd over een neef Raymond. Raymond, Raymond, Raymond. Zijn voornaam is geen achternaam. U zegt dat hij familie is van de echtgenoot van uw tante? Ja, meneer. Dan moet hij ook Lusac heten. Lussac. Lusac. Die naam komt voor in het zuidwesten, de omtrek van Bordeaux. Wat doet hij? Hij doet in groente, geloof ik. Groente. Is hij kweker? Nee, hij heeft een winkel. Uh, wacht eens, ik weet het weer. Het is niet de kant van Bordeaux op. Het is vlak bij Moulin. Moulin? En u hebt gezegd dat hij neef in het zuiden woonde. Dan heb ik me vergist. U bent geboren vlakbij Moulin. U zegt maar wat. Het eerste wat in uw hoofd opkomt. U zegt maar wat om de zaak te vertroebelen. Ik zeg Bordeaux, u zegt Moulin. Niet waar, ik zweer u. Waar bent u bang voor? Bang? Waar bent u bang voor? Ik... Wel, nee. Ik ben niet bang. Jawel. U bent bang dat de justitie die beroemde neef Raymond niet kan vinden. Waar is uw tante, juffrouw? Dat heb ik al gezegd. U weet dat, dat... Ik weet niets. Ik weet alleen dat ze altijd in haar huisje naar Jean-sur-Marne heeft gewoond. Dat ze zich uw lot heeft aangetrokken. Dat ze over u gewaakt heeft als was uw eigen kind. Verder weet ik dat ze zich ineens niets meer van u aantrekt. Juist op het moment dat u haar erg nodig hebt. Dat u ziek bent, al is het er niet ernstig. En dat u wordt gearresteerd en ingesloten. Ze weet niet dat ik in de gevangenis zit. Geen mens weet waar ze zit. Ze haalt niet eens haar ouderdomsrenten op. Waarschijnlijk haar enige bron van inkomsten. Ik zal u zeggen wat ik denk, mevrouw. Er is helemaal geen zak die haar heeft opgehaald. Niemand heeft haar opgehaald. Ze is helemaal niet van huis gegaan. En toch is ze al maanden verdwenen. Waar is ze? Bij neef Nee, nee. Ze is sinds maart zoek. Niemand heeft meer iets van haar gehoord. Ze is dood. Is het niet? Nou. Nou. nou zeg het me maar. maar. Dat is veel beter. Ik uh, kan niet. Jawel. Het best. Let me op. Hoe is ze gestorven? Ze is verdronken. In de Marne. Wanneer? Op de dag dat ik terugkwam uit de Marnie. Zo, zo. Nou, dat verandert alles. U kunt beter precies vertellen wat er is gebeurd en niet zo geslaan. ...huis kwam met Jacques. Jacques? Oh ja, Corubert. Ja. We kwamen regelrecht van Normandie. Toen we aankwamen was Rosalie. Er. Wie is Rosalie? Een uh, buurvrouw, Rosalie Vallier. en Ze komt al meer om wat te praten met tante Marta. Nou, toen is Jacques buiten gebleven en ik ben alleen naar binnen gegaan. De man van Rosalie kwam er toen halen, want er was voetbal op de televisie. En toen heb ik Jacques pas binnen gelaten... We hebben wat gepraat met z'n drieën. En toen zei tante Marta dat we van het zonnetje moesten profiteren... ...en een stukje moesten gaan wandelen. Ja, ik had niet zoveel zin, maar omdat tante Marta graag wilde... ...zei hij dat het hem een goed idee leek. Toen zijn we weggegaan met z'n drieën. Waar naartoe? Naar de rivier, dat is vlak bij ons huis. Gaat u verder? We namen het smalle paadje vlak langs het water. Wij voorop, Tante Marta loopt niet zo zoverlijk met de stok. En ineens hoorden we een gil. Het had geregend en het was dan modderig en glad. We zagen dat zit water lag en we zijn teruggehold. Zaken heeft nog geprobeerd om het te grijpen, maar ze was meteen verdwenen. Maar toen? Toen niks. Dat is alles. Hoezo? Alles. Hebt u niet om hulp geroepen? Ja zeker wel, maar er kwam niemand. Niet ik hulp? zei nog tegen Zaken: Spring erachteraan. Maar, maar ik kan niet zwemmen. Ik ook niet. We hebben nog naar een bootje gezocht, maar er was er geen. En hebt u de politie niet gewaarschuwd of, of de brandweer? Dat had ik willen doen, maar de zaak heeft me tegengehouden. Hij was bang dat ze het hem in zijn schoenen zouden schuiven. Waarom zouden ze hem dat in zijn schoenen willen schuiven? Het was toch een ongeluk? Met de politie weet je het nooit. En hij had al dat verblijfsverbod. Dus in plaats van drie maanden gevangenis te riskeren... heeft hij uw tante rustig onder zijn ogen laten verdrinken. En u, u was het daarmee eens? Wat moest ik doen? Dat is niet te geloven. U hebt dus helemaal niets gedaan. Niet om hulp geroepen, niet geprobeerd hulp te krijgen. U bent gewoon weer naar huis gegaan. Wat had ik net op voor zin om daar nog te blijven. De zaak moest terug naar Normandië. Ik kwam met hem mee terug, maar dat mocht niet van hem. Hij beloofde me weer te komen ophalen. Maar dat kon niet meer, want dan hebben ze hem gearresteerd. Inderdaad, ja. Hij is gearresteerd op het moment dat hij in de trein wilde stappen. En u bleef ondanks alles zwijgen. Uw tante was dood. Uw verloofde zat in de gevangenis. Maar u hebt gewoon het leven van alle dag weer hervat alsof er niets was gebeurd. Nee, ik ben ziek geworden. Ja, ja, ja, ja. Die beroemde bronchitis die drie maanden geduurd heeft. En vonden de buren niet vreemd dat uw tante ineens weg was? Ik heb gezegd dat ze bij Nefremon was. Daar had ze al zo vaak over gepraat dat niemand het vreemd vond. Vreemd dat de politie u niet heeft opgeroepen. Vanwege zaak? Nee, hij heeft niet gezegd dat wij... Nee, dat bedoel ik niet. Vanwege uw tante. Ze zullen het er misschien niet gevonden hebben? Dat zou me verbazen. Iemand die verdronken is, komt altijd na een paar dagen bovendrijven. Er gaat geen week voorbij of de rivierpolitie vindt een lijk in de Seine of in de Marne... en er wordt de familie altijd opgeroepen om het lijk te identificeren. Bij mij hebben ze niks gevraagd. Eigenaardig. Rivier, mag ik even de lijst van de niet geïdentificeerde lijken die gevonden zijn? Ja, Dank u. Kijken. Man. Man. Man. Ah, vrouw. Ongeveer 28 Ja, Nee, dat is het niet. Man. Jong meisje. Ah, hier heb ik misschien wat we zoeken. Oude vrouw, 1,65 meter 65 lang. haren wit, postuur tenger. Dat is ze niet. Ze was heel dik. Ah, we Nee, Ik zie niets in maart op niet in april. Vreemd. Ik zal de politie om een diepgaand onderzoek vragen. Hoe was ze gekleed de dag dat ze stierf? Ze had er zwarte jurk aan. Kousen en schoenen. En dan de stok natuurlijk. En wat voor mantel had ze aan, ook zwart? Die had ze niet aan. Was ze uitgegaan zonder mantel? Ja, we zouden toch nog even een ommetje maken. Wat voor een weer was het die dag? Er was zon. Ja, daarom gingen we toch juist? Wanneer was het dan? Laat eens zien, dat was de dag dat Corubert werd gearresteerd. 3 maart. Er mag dan zon geweest zijn, maar het was nog winter en het was dus koud. En wou u mij nu vertellen dat uw tante geen mantel aan had? Ze was niet kouwelijk. Niet juist genoeg. Stel je voor, een oude dame die zwinters uitgaat zonder jas. En u beweert dat ze per ongeluk verdronken is en toch komt haar lichaam niet bovendrijven. Hoe stelt u zich eigenlijk allemaal voor? Dat weet ik niet. Dat weet u niet? Dan zal ik het u vertellen. Als het lichaam beneden is gebleven, dan komt dat omdat het verzwaard is... ...zodat het niet kon komen bovendrijden. Nee, niet waar. Het is de enige mogelijkheid. Maar dan is het wel erg moeilijk om nog aan een ongeluk te kunnen geloven. Wel waar, het was een ongeluk. Ik betwijfel het ten zeerste. Alleen al dat verhaal van die mantel. Alles schijnt erop te wijzen dat uw tante al dood was toen ze in de maanen terecht kwam. Toen ze erin werd gegooid. Nee, ik zeg toch van niet. Het zou beter zijn als u eindelijk eens de waarheid sprak. <lacht> ja, nou, eh, zo is nou wel genoeg. Met tranen komt u niet verder. Hoe en waar is uw tante aan haar einde gekomen? Ik geef u de raad om geen misbruik te maken van mijn geduld. Ik herhaal... Hoe en waar is uw tante aan haar einde gekomen? Het was een ongeluk. Ik zweer u dat het een ongeluk was. Dat zien we later wel. Ik wil nu precies weten wat er die middag is gebeurd. de waarheid. Alles. Het gebeurde. Toen ze naar de kelder ging, ze deed de kelderdeur open. Ogenblik. Hoe laat was dat? Tegen drieën. We waren er nog maar pas, zakelijk. We spraken over ons trouwen. Toen is tante Marta opgestaan om naar de kelder te gaan. Wat ging ze dat doen? Ze wilde een fles wijn pakken. Een fles wijn? Ja, ze had er een paar voor feestelijke gelegenheden. Ze deed de kelderdeur open. Waar is die kelderdeur? Aan de andere kant van de gang, tegenover de keuken. Ze deed hem open en toen... Ik weet niet precies wat er gebeurde. Ik denk dat ze een tree miste. Toen waren we hoorden vallen, kwamen Jacques en ik aanlopen. Ze lag onder de trap, ze bloedde. Jacques probeerde erop te tillen, maar ze was te zwaar. En ze lag met haar hoofd in een grote bloedplas. Ik heb geprobeerd met haar te praten. Ik heb geroepen, maar ze gaf geen antwoord. Jacques zei dat ze dood was. Wie van u beiden heeft toen besloten om het lijk te verbergen? Jacques. Hij zei dat het moest dat we ons gedonder zouden krijgen. Gedonder? Ik heb nou alles verteld. Ja, over de dood van uw tante. Maar daarna. Daarna? Ja, daarna. Uw vriend besloot om geen gedonder te krijgen. Het lijkt te laten verdwijnen. Wie heeft het naar de rivier gebracht? Hij. Hebt u hem niet geholpen? Nee, hey, ik was veel te bang. Maar daarnet zei u dat hij had geprobeerd hem erop op te tillen. Maar dat hem dat niet lukte. Hij heeft hem moeten slepen. Hij is erg sterk, weet u. En toen hij boven in de gang kwam. Wat deed hij toen? Toen heeft hij de voordeur opengedaan. En is naar buiten gegaan? Ja. Met het lichaam van uw tante? Ja, meneer. En heeft haar tot aan de rivier gesleept. Op klaarlichte dag. Op een zaterdag. Dat hadden de buren toch moeten zien? Die hadden de politie dan toch gewaarschuwd? Ze konden niks zien. Het was donker. Midden op de dag? Hij heeft gewacht tot het avond was. Iedereen sliep al. Nee, mevrouw. Corubert is s'avonds gearresteerd. Hij heeft de nacht doorgebracht in het huis van bewaring. Als het lichaam dus s'avonds laat in de rivier is gegooid, dan heeft een ander dat gedaan. Een handlanger. Man of vrouw? Nee, nee, ik niet, nee. Ik moet toegeven dat ik u niet alleen een lijk zie verslepen over een afstand van enkele honderden meters. Uw tante was een zware vrouw. Nee, u niet. Maar dan kom ik tot de conclusie dat het lichaam van uw tante zich nog in het huis bevindt. Waarschijnlijk nog in de kelder. Ja, daar ligt ze nog steeds. Hoe wordt het huis verwarmd? Door radiatoren. geleden heeft Tante Marta centrale verwarming laten aanleggen. Ze vond kachels... Er staat dus een verwarmingsketel in de kelder. Ja, meneer. Nee, dat had te veel tijd gekost. Corubert had haast. Nee, hij heeft het lichaam in de kelder gelaten... Hij heeft haar daar begraven. Ik hoef u niet te vragen of het zo is gegaan. Uw tranen zijn een duidelijk antwoord. En zo hebt u het bestaan om drie maanden in dat huis te wonen. Terwijl u wist dat in de kelder... Hoe hebt u het gekund? Wat zou het voor zin gehad hebben om erover te praten? Ze was nog helemaal dood. Bovendien was ik bang. Voor wie? Jacques heeft gezegd dat hij me zou vermoorden als ik hem met iemand sprak. Maar dat is toch een slag aan de lucht zo'n bedreiging? Nee, hij had het gedaan. Maar hij hield toch van u? Hij wilde toch met u trouwen? Ja, wel, dat wel. Nou dan. Maar hij is zo. U kent hem niet, dan kunt u dat niet begrijpen. Hij is altijd erg lief voor me, maar... Als je niet doet wat hij zegt, dan kan hij zo'n vreselijke driftbui krijgen. Hij kan niet helpen, hij is nou eenmaal zo. Maar hij zit toch achter Slot en Grendel, waar bent u dan bang voor? Hij heeft gezegd dat zijn vrienden me dan wel te pakken zouden krijgen. Ja, ja, ja die solidariteit van zware jongens onder elkaar, Nou, daar geloof ik al lang niet meer in. En ik zeg hem dat hij het gedaan had. Ik weet wat hij in status. Hij had me vermoord, als ik hem wat verraden. Als u hem had verraden? Hij zei niet zomaar. Daarom was ik jou zo bang, help, het was er zeker vermoord. Zoals hij uw tante heeft vermoord. Nee, nee, niet waar, het was een ongeluk. Ik betwijfel dit ten zeerste. Moest uw tante dikwijls in de kelder zijn? Zinters wel, ja. Vanwege de verwarming. Deed ze dat zelfs? Ja. Ze ging dus een paar keer per dag naar beneden en dat al jarenlang. Ze kende die trap natuurlijk heel goed. Kunt u mij uitleggen waarom ze toen die dag ineens gevallen is? Er was geen licht. Waarom niet? De lamp was kapot. Reden te meer om voorzichtig te zijn. Ze had haast. Ze liep vlug. Om een flesje wijn te gaan halen. Ja! Ze had zo niet doos dat ze, ze wilde hem een genoegen doen. En om Corrie weer een genoegen te doen, is ze de trap afgehold die niet verlicht was. Ja! Nee, mevrouw. Uw tante holde, omdat ze bang was. Nee. Ze wilde niet de kelder in om wijn te gaan halen, maar om zich te verbergen. Die kelder leek haar een schuilplaats. Nee, niet waar. Ik zeg dat het niet waar is. Oh, jawel. U probeert uw vriend te beschermen. Maar dat helpt u niets. Zijn schuld ligt er ik op. Nee, ik wil het niet. Wat is er die derde maart precies gebeurd? Ook okay, is het moeilijk om bij u een juist beeld van de waarheid te krijgen. Dan nog zijn uw uitlatingen van dienheid... Uit, dat ik het me allemaal heel goed kan voorstellen. Mijn uitlatingen? Maar dat is niet waar. Ik heb niks gezegd. U bent gekomen kort na het middagmaal in gezelschap van Corubert. Uw tante was niet op hem gesteld. Ze kende zijn uh, voorgeschiedenis. En had u verboden om met hem om te gaan. Het is zeker dat de aanwezigheid van dat individu in haar huis... haar bijzonder hinderde... ...en dat ze het ook heeft laten merken. Ik begin, maar later... Later heeft Coribert haar gezegd... ...dat hij met u wilde trouwen. Ach. U beweert dat uw tante erg blij was met dit voornemen. Ja. Nou, dat spijt me wel, maar ik geloof u niet. Dat zou een omzwaaiende houding betekenen... ...die volkomen onlogisch is. Ze kon zich alleen maar tegen dat huwelijk verzetten. En dat heeft ze ook gedaan. Hoe heeft ze haar weigering ingekleed? Niet moeilijk om te bedenken. U bent minderjarig. U kunt niet trouwen zonder haar toestemming. En die zou ze u nooit geven, want hij was met de justitie in aanraking geweest. Was het zo niet ongeveer? Ze zei dat... als ik 21 jaar was... dat ik dan kon doen en laten wat ik wou. Alsjeblieft. Corubert, die niet graag wordt tegengesproken, hield vol. U ook waarschijnlijk. Uw tante hield voet bij stuk en het werd een woordentwist. Misschien heeft ze zelfs gedreigd... ...om hem aan te geven bij de justitie als hij u ook niet met rust liet. Hoe dan ook, uw vriend is woedend geworden... ...een van die vreselijke driftbuien waar u het over had... ...en uw tante werd bang. Hij bedreigde haar, zij is overhaast de kamer uitgerend... ...heeft instinctief de eerste deur opengemaakt die ze zag... ...en dat was de deur van de keldertrap... ...die volgens u zeggen niet verlicht was. Dat is ook zo... De lamp deed het niet. Hoe is het dan mogelijk dat u een paar seconden later een bloedplas om haar hoofd kon zien? Zak heeft er een andere peer in gedraaid. Hij is een andere gaan zoeken. Wat een tegenwoordigheid van geest. En zo vlug? Nee, mevrouw. Er was geen licht omdat uw tante zich niet eens de tijd heeft gegund om de knop om te draaien. Daarvoor had ze geen gelegenheid, de stakker. Want uw vriend zat er op de hielen. Ze kwamen zowat tegelijkertijd bij de trap... Hij stond achter haar. Nee, toen... nee hij heeft er niet geduwd. Ik zweer dat hij niet geduwd heeft. Ze maakte een verkeerde beweging. Ze is onderuitgekleed. Jacques heeft er niet geduwd. Ik zweer het. Ze is gevallen. Laten we dat eens even aannemen. Wat is er voor een trap? Cement? Nee, hout. Is die trap recht toe, recht aan? Nee, hij maakt halverwege een draai. Ze lag haar. Ze verroerde zich niet. Ze bloedde vreselijk op. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ze bloedde. Ze was gewond... Maar dood was ze niet. Nou, waar! Ik zeg toch, ik heb tegen haar gepraat. Ik heb haar geroepen, maar ze gaf geen antwoord. Ze was bewusteloos, meer niet. Een val van een houten trap is niet voldoende om de dood te veroorzaken. Ze was gewond en uw vriend raakte in paniek. Daar stond hij bij een vrouw die door zijn schuld gewond was geraakt. Die gedreigd had hem aan te geven bij de justitie. Hij wist dat ze zou praten, dat ze hem zou beschuldigen. Dat moest tot elke prijs voorkomen worden... Haar moest het zwijgen worden opgelegd, hoe dan ook. En toen heeft hij gehandeld volgens het instinct van de misdadiger. Hij heeft haar vermoord. Ja, hoe is het gebeurd? Ik kan niet. Ik kan het niet zeggen. Hij slaat me dood. Dat doet er ook niet toe. Dat maakt de patholoog aan wel uit na de opgraving. Waar? Onder de stapel steenkool. Da daar is aarde op die plek. Hij heeft gegraven met de kolenschop. Ze zat onder het bloed. Ik moest de schop later van hem wassen. Net als de pook. De pook? Heeft hij hij daarmee? Ja. Hij sloeg me, hij sloeg me, zo hard als hij kon, zonder op te houden. Ik zei hou op, maar hij luisterde niet. Ik was bang van hem. Hallo, Besson. l'adieu. Nog even aangaande die Corubert. Oh ja, een zeer ernstig delict. Moord met voorbedachte raden. Juist ja. Zit hij nog gevangen? Ja, ja, ik wacht. Weer op vrije voeten nadat is een straf heeft uitgezeten. Dan laat ik hem opvoeren. Stuur je me dossier toe? Fijn zo, wel bedankt. Tot ziens. Hij heeft gezegd... dat als hij gearresteerd werd door mijn schuld... dat hij dan zou vertellen dat ik het ben geweest. Dat ik alles heb gedaan... Hij zei dat ze me ter dood zou veroordelen Geen kwestie van juffrouw Als er iemand ter dood veroordeeld moet worden Dan is hij het Dat wil ik niet Ik wil niet dat ze hem kwaad doen En ik? Wat gebeurt er met mij? Als u de waarheid hebt gezegd En ik geloof dat ik die uiteindelijk bij u uitgetrokken heb dan denk ik niet dat u van medeplichtigheid beschuldigd kunt worden gezien de dreigementen die tegen u zijn geuit. Niettemin kan men u beschuldigen van het verbergen van een lijk. Is dat erg? Moet ik dan terug naar de gevangenis? Ja, terug zeker. Maar voor hoe lang? Dat zal voor een groot deel afhangen van het verslag van de deskundige. En ik geloof niet. Ja, binnen. Ah, is dat het dossier van Corubert? Heeft u maar hier. Dank u. Nou, even kijken. Geboortebewijs. Strafregister. Zo, zo. Geen beginneling. Geweldpleging. Handgemeen. Verzwarende omstandigheden. poging tot oplichting. Nou, lekkere jongen. Ah, hier is zijn laatste veroordeling. Overtreding van een verblijfsverbod. Drie maanden gevangenisstraf. Juist. Hier hebben we het proces voor bouw van van arrestatie. Stationspolitie van het gare Saint-Lazare hebben aangehouden een zekere corubé jaak heden zaterdag, de 3 maart. Om... Maar dat moet een vergissing zijn. Juffrouw. Ja, meneer. Uw tante werd toch vermoord op zaterdag 3 maart? Ja. Als ik op uw verklaringen moet afgaan, bent u kort na het middagmaal, na terugkeer uit Normandië, naar het huis van uw tante gegaan. Al waar zich een buurvrouw bevond. Zo was het toch? Ja, meneer. Die buurvrouw, hoe heet ze ook weer? Ja, hier, Rosalie Farié. Ze kent u, neem ik aan? Oh, ja, zeker. Zij kan dus getuigen dat u zaterdag 3 maart in de voormiddag bij uw tante was. Ja, maar waarom... Daar staat tegenover dat zij Corubert niet heeft gezien. Nee, wat is dat buiten? Hey, ik heb gewacht dat Rosalie weg was voordat ik er binnenliet. Dat is één grote leugentroep. Niet waar? Ik zweer u. Zwijg, luister. We hebben de bovengenoemde Corubert, Zaak die zaterdag 3 maart aangehouden te 13 uur 47. Toen hij trein 138 uitstapte, die kwam uit richting Rouen. 13 uur 47, juffrouw. Maar dat kan niet. Ze moeten zich vergissen. Zou wat mooi zijn. Politierapporten vermelden geen onwaarheden. Uw vriend is niet s'avonds gearresteerd, zoals u beweert... toen hij terug wilde gaan naar Normandië... maar in de voormiddag, toen hij aankwam in Parijs. Hij kan dus helemaal niet mee zijn gegaan naar uw tante. Hij is niet buiten blijven staan om op het vertrek van de buurvrouw te wachten. U was alleen... Toen u kwam. En u was ook alleen toen u ruzie kreeg. En alleen toen nee, u... Nee, niet waar. Het was ja! Hij zat al in het huis van bewaring toen u uw tante vermoordde. Nee, nee. Ik was het niet. Ik heb niks gedaan. Hij heeft... Wat heeft het voor zin om nog langer te liegen? Hier is het bewijs. Oh, oh. Uw tranen laten me koud, je vrouw. U hebt me een rat voor de ogen willen draaien. Ik heb u een ogenblik geloofd, maar nu niet meer. Waarom hebt u haar vermoord? Ik wilde helemaal niet. Echt niet. Ik heb het niet expres gedaan. Ik wou het alleen maar bang maken. Bang? Ja. Het was ook haar schuld. Als ze dat niet tegen had gezegd, dat... Wat heeft ze gezegd? Ze was woedend op me. Waarom? Omdat ik twee weken bij Jaak was geweest. Had u dat dan voor uw vertrek niet gezegd? Nee. U bent hem dus gesmeerd. En vast niet voor de eerste keer. Ik begrijp nu waarom u zo vaak van baan wisselde. Oh, u praat al net als zij. Werken, werken, dat was het enige waar ze aan dacht. Ze praat over niks anders... Ze gaf me altijd op een donder. Ik kreeg er op het laatst zo genoeg van. Ik ben jong, toevallig. Ik heb geen zin om daar mijn hele leven te blijven plakken. Om net zo te worden als zij. Een oud, dik, lelijk wijf. Ik ben jong, ik wil plezier. Hebt u haar dat allemaal gezegd op die zaterdagmiddag? Ja, en weet u wat ze voor antwoord gaf? Ze zei dat ik kon doen en laten wat ik wou als ik 21 was. Maar dat ik nu nog minderjarig was en dat ik had gehoorzamen. En dat ze me verbood om Jacques weer te zien. Ja, dat zei ze. En toen hebt u haar vermoord. Ik wou haar alleen maar bang maken. U hebt een vrouw vermoord die van u hield. Die zich voor u had opgeofferd. Die u had grootgebracht als een moeder. Het is haar eigen schuld. Als ze dat niet tegen me had gezegd. En nou? Wat gaan ze met me doen? Dat weet ik niet. U zult wel niet helemaal toerekeningsvatbaar worden verklaard. Worden wellicht verzachtende omstandigheden aangevoerd. Waarschijnlijk geen doodstraf. Maar het feit blijft dat u een vrouw hebt vermoord die u beschouwde als haar dochter. Tja, ha, is wel wat anders dan een paar kruimel Voor mij, mevrouw, is dit het meest onvergefelijke van alle misdaden. U hebt geluisterd naar Spel met de rechter, première comparution door Anne Frank. Nederlandse vertaling, Josephine Soer. U Hans-Tien Meijer als rechter van instructie en Plony Tau als erlet. Regie, Rob Gerards. Assistentie, Daan Gouetter. Technische realisatie, Jan Basboom.